Dit is Goedemorgen Zandvoort op ziat Rustig in Hotel Hoogland, maar het gaat straks druk worden. Een zeer goedemorgen, dit is uh, Goedemorgen Zandvoort, zaterdag 26 februari vanuit Hotel Hoogland. Waar het nu nog rustig is, waar wij straks een heleboel gasten gaan verwachten. Pieter, welkom. Goedemorgen Zonnegeld. Zonneveld. Goedemorgen. We gaan beginnen met een heleboel dingen en eerst maar eens even kijken wie er allemaal meewerkt aan dit programma. De techniek wordt gedaan door Pascal van der Beek, de redactie, zoals gewoon mogelijk door Yvonne Rosendaal. Don de schenkt de koffie in. En hij is lekker, de koffie. Ik hij is zo... heel lekker. Ik zal het zo nog even proberen. Ja. De presentatie, Pieter Joustra En Ben Zonneveld. En dan gaan wij door naar het programma. Uh, om tien over tien is de voorzitter van het Zandvoortse Rode Kruis, Hille Wiedijk hier, om te vertellen hoe nu verder met uh, Zandvoortse Rode Kruis. Fusie, geen fusie, we gaan het horen. 20 uh, 25 over tien... ...praten we over de tentoonstelling van Ronald van Tetterode in het Zandvoorts Museum. Ben je er al geweest, Pieter? Uh, ik ben er nog niet geweest. Maar wat ik hoor, links en rechts, is het uitermate spannend om dat te gaan bekijken. Hij was hier al vroeg, Roland, in de studio in Hotel Hoogland. Iets te vroeg. Dus hij is nu even aan het wandelen. Ik hoop niet dat hij te ver wandelt, nee, maar, maar dat hij, hij op tijd weer terug is. Als hij maar op tijd terug is. Om kwart voor elf beginnen wij met een wat langer onderwerp en dat gaat over de verkiezing van de provinciale staten. Een aantal gasten uit zandgoedse politiek gaat ons vertellen uh, hoe dat in de provincie verder gaat en wat er in de afgelopen vier jaren gebeurd had kunnen zijn en had moeten zijn. Ja. Ik denk dat ze nog steeds aan het geld aan het zoeken zijn. <laughs> Ik heb gehoord dat je zeer betrouwbaar bent, <laughs> dat jij zeer diep gegraven hebt. Het, uh, het ligt in de diepvrieskist momenteel: een ijskist. Dan uh, uh, nieuws, gaan we een tweede uur. Tweede uur uh, nieuwsboodschappen. We gaan ja. een stukje door met de provinciale verkiezingen. Met dezelfde gasten die wij straks nog een keer gaan opnoemen. En uh, daarna hoort u waar u overal kan stemmen in zijn antwoord: ga in ieder geval stemmen. En om 20 over elf komt Natasja niet toe. De jongerenwerks van Pluspunt ons vertellen over de Meidenclub. Lekker geëmancipeerd. Vervolgens gaan we nog een, wat informaties verstrekken over een nieuw radioprogramma over Oud-Zandvoort. En algemeen nieuws wat we daarna hebben. En zo sluiten we dan het tweede uur af. Het uh, wordt uh, een leuke uitzending. Blijf luisteren. We gaan luisteren nu naar uh, Clouseau, uh, die het lied Passie zingt.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 Als de vlinders sterven in je schoot, dan reist de levensgrote vraag: is de liefde minder groot? En het sprookje van de prins op twintig paad is veel te vroeg. Dan ik dacht, wat passioneel begint, heb je zelden. Zo, ja. de muziekkeuze is geheel aan jou vandaag. Ja, een beetje dictatorschap. Lekker, eindelijk, eindelijk mag ik dat een keertje goed. <laughs> ja. U hoort de passie. Uh, aan tafel zit uh, Wiedek uh, voorzitter van het Rode Kruis Zandvoort. Uh, afgelopen zaterdag hebben we een ledenvergadering gehouden. Een belangrijke ledenvergadering. Niet alleen linkjes, maar er is ook gesproken over fusie met het landelijke Rode Kruis. Er zijn ongetwijfeld veel Zandvoorters die nu luisteren. En die zeggen, waar gaat het over... Kan je iets daarover zeggen wat allemaal de aanleiding is geweest om zo'n belangrijk onderwerp te moeten behandelen in de ledenvergadering? Wat is de start geweest? De start ligt al een. Uh, goedemorgen, overigens. De start ligt al een aantal jaren uh, uh, geleden. Um, het Rode Kruis is uh, van oorsprong een vereniging van verenigingen, allemaal zelfstandige verenigingen in het land. Dat waren er uh, een, uh, ongeveer uh, 400. Um, en die zijn altijd zelfstandig geweest in hun eigen gebied, binnen de gemeente of dergelijke. En dat ging altijd uitstekend. Al die verenigingen waren samen lid van één grote vereniging, een landelijke vereniging, het Rode Kruis. En dat heeft 140 jaar uitstekend gefunctioneerd en op enig moment... Is het landelijk Rode Kruis zich over de toekomst gaan beraden. Van hoe moeten we nu verder in de, in de 21ste eeuw. En toen kwamen ze toch een aantal plannen. Omdat ze vonden dat het in eerste instantie om het besturen bestuurbaar te maken van al die 400 afdelingen. Zodat ze allemaal hetzelfde dachten en hetzelfde gingen doen. Dat het erg ingewikkeld was. Toen is in eerste instantie, en dat is al uh, zo ongeveer in 2004 uh, gestart... zijn er ideeën geweest om een districtenstructuur eroverheen te leggen. En dan zou je in plaats van 400 afdelingen zou je nog uh, 60 uh, districten krijgen. En eigenlijk wilden ze het aantal districten alweer terugbrengen... naar het aantal veiligheidsregio's wat er in Nederland uh, is. Dat zijn er uh, 25 uh, op dit moment. Um, en dat zijn de gebieden... Um, die, uh, die vanuit de overheid uh, bestuurd worden in de kader van de rampenhulpverlening. Vervolgens um, is daar erg lang over nagedacht en de plannen die er waren hebben niet tot een succes geleid. Dus dan gaan de volgende stap uh, plaatsvinden en uh, dat is nog meer centraliseren. En in die centralisatieslag hebben ze, ze bedacht om alle 400 afdelingen uh, Ieder afzonderlijk te laten fuseren met de landelijke vereniging. Zodat er één landelijke vereniging is waar alle leden lid van zijn. Um, en dat er nog wel um, op uh, plaatsen waar nu de zelfstandige verenigingen waren... Uh, ...afdelingsverenigingen uh, bestonden. Maar dan niet meer met een eigen uh, rechtspersoon. Uh, maar uh, ja, gewoon als, als uh, onderdeel van de organisatie... ...om uh, op, uh, op, op, uh, op, op, op plaatselijk niveau uh, de zaken te kunnen besturen. Uh, dat is uh, uitgewerkt en uh, dat heeft in uh, 2008 al geleid tot uh, uh, een uitspraak om uh, te gaan fuseren per 1 januari 2010... In eerste instantie waren er dus, uh, is er erg veel tegenstand, want ja, je, al die verenigingen die wilden niet zo graag hun eigen identiteit opgeven. Maar er zaten voor een aantal afdelingen wel wat voordelen aan. Uh, met name uh, om uh, een aantal zaken rond administraties en dergelijke uh, beter te kunnen doen en makkelijker te doen, kunnen doen. Dan kan je je voorstellen dat als je één ledenadministratie moet voeren, dat dat simpeler is dan allemaal afzonderlijke ledenadministraties en het geld binnenhalen. Dus dat is uh, toch voor een aantal afdelingen de, de, de, de reden geweest om mee te gaan fuseren. In eerste instantie waren er um, toch nog wel zo'n zo 40 tegenstanders. Dus 40 van de 400 verenigingen die er eigenlijk zeiden van ja, het gaat al in ons geval uh, 75 jaar goed. En uh, waarom zouden we die volgende jaren er nog niet uh, op dezelfde manier aan vastknopen. Geen enkele reden dus om uh, te fuseren. Maar door het druk vanuit de landelijke organisatie, doordat er mensen opgestapt zijn die zeiden van ja, ik ben vrijwilliger in het bestuur en ik heb helemaal geen zin in dit soort discussies, laat een ander het maar doen, zijn uiteindelijk toch bijna alle verenigingen, plaatselijke verenigingen, overgegaan om te fuseren. Uh, op de drie na, een daarvan was Zandvoort, de ander was Haarlem, en de ander was Haarlem en Meer. Uh, lekker bij elkaar gelegen in het westen des lands. Wat was de reden? De reden om apart te blijven was uh, dat wij vonden dat we het heel goed deden. Wij uh, uh, hebben hier een, een, een hele levendige vereniging. Uh, we hebben een circuit waar uh, we heel graag en uh, heel veel uh, uh, activiteiten uh, voor hebben. We hebben onze sociale hulpverlening die goed werkt. En wat steeds meer opkomt is de EHBO bij evenementen in het dorp. Zandvoort is een evenementendorp. En wij komen daar graag om met de pleisters, maar ook met de AED's rond te lopen. Om mensen die in nood zijn, om die verder te helpen. En wij hadden onze zaakjes goed op orde. Eigen gebouw, eigen voertuigen, een leuk bedrag op de bank. Dus wij konden het nogal jaren volhouden, zelfstandig. En bij een fusie lever je alles in. Gebouwen worden ineens niet meer, zijn ineens niet meer jouw gebouw, maar zijn het gebouw van, van de landelijke vereniging. Dat geldt ook voor voertuigen. En in Zandvoort is 75 jaar hard gewerkt door een heleboel vrijwilligers om te zorgen dat dat, dat ons spullen waren. In theorie zou het kunnen zijn dat het landelijke Rode Kruis kan zeggen van hier met die auto's voor de 4000 Nijmegen, ondanks het feit dat je ze zelf nodig hebt. Dat klopt. Ze kunnen zelf zeggen, na een fusie kunnen ze zelf zeggen, je hebt daar zo'n mooi gebouw staan. Nou ja... Misschien kunnen we dat ook uh, te gelden maken en dan, uh, dan huur je maar ergens een lokaaltje om je uh, om activiteiten uh, te doen. Ja, dat zou bij een gewone fusie zo zijn, maar u heeft afgelopen zaterdag uh, gesproken over de fusie. en De achtergrond is, is duidelijk. Nu gaan jullie toch ja. akkoord met de fusie. Zijn er bepaalde afspraken gemaakt dat jullie eigendom jullie eigendom blijft, jullie pot je pot? Of hoe is... Zijn er uh, specifiek ja. afspraken over een nieuwe fusie? In eerste instantie was er bij de fusie die op 1 januari 2010 uh, ingezet is, was er uh, helemaal niets bijzonders te regelen. Wat er inmiddels bijgekomen is, en dat komt ook omdat de landelijke vereniging uh, nu al een jaar lang uh, op de manier werkt zoals ze werken, dus uh, met gefuseerde afdelingen, daar is bijgekomen uh, als extra eis dat alle activiteiten die er gedaan werden door de lokale verenigingen, Onverminderd en in principe op dezelfde wijze voortgezet konden worden. En dat betekent dus ook dat je daarbij um, je voertuigen moet gebruiken en kan gebruiken. En dat je het gebouw kunt gebruiken. Mm -hmm. um, verder was het mogelijk om, uh, ja, hoewel het niet op papier staat, dus was het toch mogelijk om uh, uh, wat meer financiën uh, voor de eigen vereniging achter te houden. Uh, en dan niet achterhouden, uh, in de achterzak stoppen, maar uh, gebruiken. achterhouden, uh, gebruiken in het voordeel van uh, bestemmingsreserves. Zodat je bijvoorbeeld de eerste uh, tien jaar je onroerend goedbelasting nog zou kunnen betalen. Ja, Zandvoort is natuurlijk uh, financieel een zeer gezonde uh, afdeling. En er zijn minder uh, financiële draagkrachtige afdelingen die dan gaan uit het grote ruif van het Rode Kruis gaan, uh, gaan eten. Klopt, de bedoeling was uh, inderdaad een, een soort nivellering uh, te doen. Ze hebben dat heel mooi een solidariteitsfonds uh, genoemd. Uh, iedereen die uh, meer geld heeft dan die het volgende jaar denkt nodig te hebben voor zijn uh, normale bedrijfsvoering uh, wordt geacht hmm. af te dragen naar het solidariteitsfonds. En uh, arme verenigingen die, uh, die mogen daar dan projecten uit uh, financieren. En dat klinkt heel mooi, maar dat is zelfs zonde voor mensen die zaak, geld op de bank hadden staan en, ja. en daar natuurlijk ook een, een aardige inkomstenbron ja. van hadden. Maar hoe gaat het nu verder? Want jullie hebben daar toestemming gegeven in de ledenvergadering afgelopen zaterdag om verder te onderhandelen of ja. om contracten te tekenen. Twee jaar geleden hebben, we dus, hebben onze leden dus gezegd van <lacht> doe, doe het maximale als bestuur om je zelfstandigheid te behouden. Uh, dat wilden we wel graag doen onder uh, de naam Rode Kruis. Want uh, ja, dat is toch een ijzersterk merk uh, in Nederland. Dat wil je niet zo graag uh, afdoen. Uh, en uh, aflopen, uh, we, hebben, we hebben natuurlijk uh, twee jaar lang inderdaad aan het knokken geweest. We hebben een stuk of uh, uh, vijf uh, keren bij een rechter of bij een geschillencommissie gestaan. Uh, om uh, onze zaak te bepleiten. Um, en we kregen niet de indruk dat we daar zo uh, in de toekomst ook uh, gelijk uh, zouden krijgen. Je krijgt een paar keer gelijk en vervolgens drie keer niet. En, ja, dan... en het kost geld. En het kost handenvol geld. En je geld. bent vrijwilliger. Dat klopt. dat klopt, dat komt er allemaal uh, bij. En um, juist omdat we nu van um, het landelijk bestuur te horen hebben gekregen van... nou. In de praktijk is het zo dat er toch wel het een en het ander aan zelfstandigheid behouden kan worden. Meer dan in eerste instantie gedacht. En we zijn nu twee jaar verder. Hebben we de leden voorgelegd van hoe zouden jullie het vinden als we op dit moment toch nog eens gaan nadenken over die fusie. Om de naam Rode Kruis te houden en om natuurlijk het geld voor advocaten de volgende jaren in eigen zak te houden. En daarvan heeft unaniem de... ...aanwezigen uh, leden en vrijwilligers gezegd van uh, ja, laten we dat dan maar doen. En uh, daar zijn we uh, als bestuur erg blij mee omdat we nu gewoon verder uh, kunnen. En we zijn nu bezig met, uh, of we gaan bezig met het uh, landelijke vereniging om uh, opnieuw de fusievoorstellen uh, uh, zoals ze daar liggen... Uh, ...proberen nog een beetje aan te scherpen uh, en om uh, er iets uit te halen wat... Uh, voor ons als vereniging een hele acceptabele keuze is voor de toekomst. Het is eigenlijk een, een fusie met aanhangsel. Dus Het is aanhangsel, een fusie met dus, uh, Zandvoortse uh, voorwaarden. Ja, Zandvoort en, uh, en uh, dat geldt ook voor Halem en, uh, en Haarlem. Die moeten hun ledenvergaderingen nog houden. Maar ik verwacht <coughs> dat daar ongeveer dezelfde uh, stemming gaat, uh, gaat heersen. En dan kunnen we uh, weer verder en aansluiten. Uh, twee jaar na de fusie. ...die er landelijk geweest is, dat ja, gaan wij ook weer meedoen. Het kost natuurlijk zeker als, als bestuurslid veel tijd en energie om dit soort zaken te regelen. Uh, en u, u zei het zelf al, ik ben ook vrijwilliger. Klopt. Er gaat heel veel tijd zitten, maar er waren natuurlijk ook een heleboel leuke dingen op de vergadering. Zoals waren... we net al even gesproken hebben over een 60-jarig ja. speltje, wat eigenlijk een 70-jarig speltje ja, had moeten zijn. Ja. Nou, we hadden maar liefst 12, uh, 12 mensen dit jaar die we um, een medaille en een bloemetje konden geven... De Rode Kruis doet dat voor 10 jaar trouwendienst. Voor 20 jaar, voor 30 jaar. En zo gaat dat jaren, uh, ieder tien, uh, jaar ieder 10 jaar door. Uh, eerst, na 10 jaar krijg je een, uh, krijg je een uh, prachtige medaille. En daar zit een lint aan. En op dat lint kun je dan het speldje voor 20 jaar steken. Ja. En dat van 30 en dat van 40 jaar. En we hadden er 6 uh, uh, uh, van 10 uh, nee, uh, jaar... We hadden er een van 15 jaar, dat was weer een bijzondere medaille. Tussendoor. We hadden twee van 20 en twee van 30 jaar. Ja, en we hadden uh, dokter Drent, uh, uh, alom bekend uh, hier in het dorp. En die was maar liefst uh, 70 jaar al uh, vrijwilliger. Uh, bij, het, bij het Rode Kruis. En hij ziet er nog zo jong uit. Ja, ongelofelijk... ik weet ook niet waar hij die 70 jaar vandaan haalt. En hij moet als tienjarige ja. erbij gekomen zijn. Zo ongeveer. Dat, ja. dat heeft over het Rode Kruis uh, ook heel serieus opgevat. Door te zeggen van uh, mensen die 70 jaar bij ons zijn, dat bestaat niet. Daar hebben we geen kruisjes genoeg uh, voor. Um. Ze bedacht inmiddels wel dat er mensen 60 jaar eh, konden komen. Dus het speltje voor 60 jaar trouwdienst is er sinds 1 januari van dit jaar. Ja, we zijn erg blij dat we dat speldje eh, via de burgemeester eh, hebben kunnen uitreiken aan eh, dokter Dent. Want ja, die heeft het, heeft het, het, het absoluut maar... heel erg verdiend hier in Zandvoort. Hij heeft het zeker verdiend, maar dan pleit ik toch voor een speldje 70 jaar alsnog te laten ja, Dat, dat dus Vinden we dat we dat zeker hoofd, moeten hoofdbestuur, doen. Hoofdbestuur Rode Kruis, maar... laat u gelden. Ja. We gaan daar zeker uh, na de fusie verder mee door uh, om te de... zorgen dat er een 70 komt. Heerlijk, we zijn weer helemaal op de hoogte van wat er allemaal gebeurd is en wat de toekomst gaat worden. Uh, daar gaan nog heel wat uurtjes in, in zitten, neem ik aan, tot uh, volgend jaar die fusie definitief is. Absoluut. Uh, Absoluut. We streven ernaar dat per uh, 1 januari 2012 uh, te regelen. Het landelijke bestuur zegt, van: zo lang mag je niet wachten, want wij vinden 1 juli ver genoeg liggen. Nou ja, dat, ik denk niet dat we dat halen, want er moet nog zoveel gebeuren. Geen goede tijd. We wensen dus. je erg veel succes toe met de Rode Kruis afdeling Zonvoort. Dankjewel, dat houden we er even in. Ja. <laughs> Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la cause Alors que sans en moi Mon cœur qui l'a Je the cause, it's for for me, for me, for me. I'm the cause, la the cause, I'm the pour I'm the cause, I'm the cause, I'm the cause, I'm the ja hoor, lekkere, rustige muziek om deze zaterdag morgen wakker te worden, erin te komen en te luisteren naar de radio. U hoorde Josephine Beker met La Vie en Rose. Afgelopen ben... zondag. Is in het Zandvoortsmuseum een nieuwe tentoonstelling geopend en de tentoonstelling uh, van de kunstenaar Roland van Tetterode, de Zandvoortse kunstenaar. Wie is Roland van Tetterode? Uh, ik zou het niet weten. Uh, kom uh, uh, wat jou, dichter al, bij hij, de microfoon. Hij, je hij bent. zit hier. Ja, hij is zo bescheiden. En, uh, we <laughs> hebben ook al uit de, uh, diverse publicaties gelezen dat hij inderdaad bescheiden is, dus daarom willen wij nog wel eens weten wie hij is. Ja, dat is een. Dat is, in de microfoon graag. Dat, ja. dat is een verrijkende ver ver ver ver ver uh, vraag. Ja. Ja, ik heb een overzicht kunnen maken met Sabine Huls en meneer Nederlof van 40 jaar werk. En ik heb hier al zo'n ja, 40 jaar gewerkt in Zandvoort En dan, dan kan je me vragen stellen, maar eigenlijk moet je het zien. Het zijn drie zalen met grafiek, tekeningen en, en schilderijen. Ik ga even naar het begin toe. Heb jij de genen van je vader, de, de kunstzinnige genen... Overgenomen. Ja, Hoe ben je nou, daarmee geconfronteerd als jonge jongen? Je mocht alleen maar tekenen. Je mocht niet, uh, niet spreken eigenlijk. Dus wij, wij tekenden alleen maar. Ja. Als je een altijd vraag moest, aan je vader ja. had, moest je tekenen? Ja, altijd uh, tekenen. Ja, dat heeft er altijd ingezeten. <lacht> ja. En hakken in beelden? Ja, hebben we ook wel gedaan. Ja. Maar dat is uh, to toch een pijnlijke belevenis. Als je, je slaat nou, op je vingers? Je, je, je slaat gauw op je vingers, ja. Dus erg en, enige oefening. Ja, het is... Uh, en zwaar werk. Hoe komt het uh, uh, dat jouw werk niet zo bekend is in Zandvoort? Is dat, is dat uh, bescheidenheid? Uh, wil je niet exposeren? Nou, ik, ik heb meer landelijk gedaan, in, internationa internationaal. Ik had Engelse agenten en Franse uh -huh. agenten. En ik heb een, ja, in Parijs en Londen geëxposeerd, Amsterdam. Maar ik deed weinig in Zandvoort. Maar ik heb hier wel zo'n 25 jaar in de Oude Mariënschool Atelier gehad. Ja. Daar heb ik veel gemaakt. En daar zie je ook een hoop van op de tentoonstelling. Roland, sta je ook nog voor de klas? Ja, ik geef ook les op lagere scholen. Twee scholen. En dat doe je daarom nog even bij? Nee, ja, ik, had, ik had een zoon op te voeden en dan moet je kunsthuis een ongeregeld inkomen. Dus uh, ja. dat kon het onderwijs wel. Dus dat kon ik ernaast doen. En ik had vroeger ook in de reclame gewerkt. En dat, uh, dat verdient ook leuk, maar ook niet regelmatig. Dus, yeah. En nu heb je weer alle tijd om uh, kunst te maken? <tus> Dat, dat is altijd doorgegaan, ja, Ik heb mijn atelier al een jaar of vijf ben ik daar weer vandaan, want daar wilde ik groot werken. En ik werk meer in tekeningen eigenlijk en kleine schilderijen. En dat doe je thuis? Of, uh... Ja, dat doe ik ook thuis, ja. Maar je hebt nog steeds een atelier? Of? Nee, nee, niet meer. Nee, nee. Nee. Hoe is het in die uh, Maria School? Je bent daar nou weggegaan. gegaan. Is, ja, is vol met kunstenaars eigenlijk. Dat, dat weet ik niet precies. Ik heb, uh, maar het, het is een heel mooi gebouw en het ja. is bijgehouden, gelukkig. Ik, ik was bang dat het ook in dat hele nieuwe plan gesloopt zou zijn. Maar ja, het is ook van, van Pierre Kuiper uh, Ook architectonisch is het een mooi gebouw. Dat uh, voldoet dat eigenlijk aan de, aan de kunstenaars van Zandvoort? Dat, dat, dat ja. ja. hoge zalen Nou, je, je hebt er in nog Ja, het zijn, het zijn, ook zijn, ja, in ja, het zijn ja, ik had een groot en hoog atelier. ja, ja. En daar zat toen in de tijd ook Christophe Ook dan, wel Van een Pelk goed, zitten Ja, die zit aan de voorkant. Ja, het, is een, uh, het is een mooi gebouw. Ja. Een mooi kunstenaarsgebouw. Uh, de tentoonstelling, drie zalen, zei je? Ja. Ja, je moet het, het, ja hoe kan je het omschrijven? Een beetje abs absurd humoristisch werk. Ik moet altijd grappen maken en dat, dat zit er ook wel in. Ja, maar ja, dat is het uh, moeilijke van kunst. Je moet er naar kijken. Ja, je, en, je moet erheen. Ja, je moet het even zien. Ja. En... Dat, dat grappen maken, dat heb je van je vader. Want in alles wat ja. hij maakte, zat ook altijd ja. een grap. Ja dat, dat, ja, dat is misschien wel erfelijk. Ja, ja. ja het is ook misschien een, een medische aandoening, een spasme. Ja. Ja. Je zegt zelf, uh, ik heb een zoon op te voeden, Heeft hij dat ook al? Ja, die is muzikaal en die schrijft. Ja. Maar ge geen tekenaar of zo, maar hij, hij schrijft. Uh, hij is 18 en hij is als derde boek bezig. Dus... Uh... En hij maakt eigen muziek, ja. eigen band. Zit het verder in de familie? Jouw broer is die ook zo kunstzinnig? Nou, Olifier uh, uh, wel, ja, ja, Die verzamelt ook uh, kunst. Oké. Okay. Ja. Maar uh, als, als we nu uh, <coughs> gaan kijken naar het Museum, die overigens tot uh, in april, half april, geloof ja, ik, 10. geopend is, 10 april geopend is, uh, dan zien we daar schilderijen, we zien daar tekeningen, grafieken, litos. Je hebt een heel breed oeuvre. Ja, ik heb veel gemaakt en ook veel soorten technieken doorlopen. Ja. Ja. Dat is heel bijzonder. Ik heb, een, ik heb een vraag over de opdracht. De opdracht? Han van Leeuwen is je vriend. Ja. Bevraag jezelf en geniet van de dag. Oh, ja. Doe je dat niet? Nou, ik, ik, ik denk veel, dus dat is, uh, okay. ja, dat is ook een zwaarte. Maar ja, dat kan ik weer afreageren in, in tekeningen of in, in schilderijen, ja. hij, hij vindt Misschien... ook dat je in het land in moet en dan uh, vertel je dat je al in het buitenland uh, aan het exposeren bent, Frankrijk, Engeland. Ja, dat, ja, en ik had er ag agenten, dus de, die regelden dan ook exposities en uh, verkopen. Maar in, in het buitenland? Ja. En Hans zegt, we gaan het land in, dat bedoelt hij Nederland mee. Ja, nee, maar ja, ik heb ook tien jaar in Amsterdam uh, gewoond en ook wel gewerkt, terwijl ik ook het atelier hier had. Ik, daar heb ik ook in galeries en in, uh, bij agenten gezeten en via de reclame gewerkt. En, ja, dat, dat vind ik, en bla, bij Bladen, Vrij Nederland, Haagse Post heb ik uh, voor getekend. Dat vind ik altijd heel leuk, gewoon uh, dat er een mo moeilijkheidsgraad wordt opgeroepen: van maak morgen een tekening over dat onderwerp. Dat, dat rolt er zo uit, dus dat vind ik heel, heel ja, leuk, spannend. Ja. ja dat het er zo uit rolt betekent al dat het ergens erin zit, want iemand ja, je moet daar kan... een week over nadenken. Ja, een al, al, andere, andere mensen hebben dat niet, maar ik, ik kan het zo in beelden zien en ja, ik hoop dat de mensen ook dat zien in die expositie, mm -hmm. want er is een hele hoop te zien. We kunnen alleen maar de Zonvoeters oproepen: ga naar het Zonferts Museum toe. Ja. niet om, om één uur. En geniet van de kunsten van ja. Roland. Tot 10 april kan dat. Ja. En je bent niet van het dorp af. We blijven je tegenkomen. We blijven je volgen. Ja, dat is wel lastig. Ja. Goed, hè? Ja. Ja. Ja, uh... Vind je het vervelend dat je soms uh, wordt aangesproken ook naar de, de kunsten van jouw vader? Uh, nee hoor. Nee. Nee, mijn vader heeft mooie, leuke beeldjes gemaakt. Maar het is volledig anders uh, dan, dan mijn stijl. De naam van Tetro is zo bekend in Zandvoort. Verbonden aan kunst in Zandvoort. Ja, mijn vader moest altijd toch wat doen. Ja, stilzitten kon hij niet. Als er geen vliegeren was, dan was het dan weer ergens wakker. Tetro is iets te vliegen. Dat was het Ja. Ja. We gaan er zeker van genieten. Tot 10 april in het Zandvoort Museum. Ja. Die is zaterdag en zondag opend en ja. vrijdag ook volgens mij. Hè? En dan weer woensdag, donderdag, vrijdag. Ja. Ja. Geweldig. We roepen, we roepen iedereen op om naar het Salvers Museum te gaan. Om te genieten van, ik mag het nog zeggen, onze kunstenaar Roland van Tetroon. Ja. Vooral dat woordje zonvoorst. We zijn er toch wel heel trots op. Nou, dankjewel. Iedereen naar het museum toe. Bedankt voor je komst, Dankjewel Roland. voor je komst. Bedankt. Zo verbleken met je ogen die... Marco Borsato. Inmiddels uh, wordt ja, het hier een, uh, een gezellige boel. We gaan even Want, verbouwen. We gaan het. Uh, oudjes moeten in de stoel, hoor ik net. Ja, maar... <laughs> Wilfred Taters gaat zitten. Ja. Bruno Bouwberg-Wilson die, uh, die zit hier al. Welkom, heren. Oesje Schuif, uh, Rietkerk Schuif schuift door. aan. Mocht u een ja, hoop gekakel horen, dan klopt ja, dat. Want iedereen uh, ja. die is nog gezellig ja. bezig. Kees van Deurzen schuift aan. Oesje ja. Rietkerk zit er. Kom, uh, kom, Wilfred Taters is er. En Bruno Bouwberg-Wilson is er gezellig. Welkom. Nou, we hebben vier partijen hier. Uh, bericht van verinnering van Robert de Vries. D66, die ligt met griep te bed. We wensen hem veel strijk toe. Uh, Jere Kramer, die is uh, op campagne. Die zit ergens in Noord-Holland. Uh, Belinda, die is met vakantie. Dus <tus> ja, we hebben toch uh, een viertal partijen hier. Alleen de Partij van de Dieren, die mis ik nog. Maar die zijn damhert te tellen. De honden, de honden aan de uitlaten. Hebben wij die afdeling in Zandvoort? Eh, nee, maar provinciaal wel. Eh, maar, heren, ik ga eerst... He? Dan Berthe hebben ze. Eh, <laughs> heer, ik ga eerst een, een, een algemene vraag aan u stellen om even erin te komen. Als ik naar de afgelopen vier jaar kijk van de provincie Noord-Holland... dan vraag ik me af waarom zou ik woensdag gaan stemmen... als ik zie dat er 120 miljoen euro in de afgelopen vier jaar zo in het... Het is gestort En dan uh, doe ik op de 80 miljoen die in IJsland in een ijskast staat. En ik bedoel op de 30, 35 miljoen die uh, de Wieringen meer gekost hebben. Waar de stekker uitgetrokken is. En dat geld is ook zo op het ingegaan. Uh, dat vraag ik me af. Hebben de leden van profi de Staten zitten slapen? Hebben zij er niet attent op geweest? Uh, verder hebben we te maken gehad met de gedeputeerde die van plan was om het circuit uit Zondwurt... ...te verhuizen naar Den Helder, dat heeft ook een hoop geld gekost. Aan nou, studie, uiteindelijk is niets gebeurd. En de man die die ideeën had, die wordt op dit moment verdacht van fraudeleuze handelingen. Waarom zou ik woensdag gaan stemmen als ik zie hoe dit allemaal gebeurt? Bruno, Bruno bouwberg wilson Ja, nou, die kwesties die jij aanroert, Pieter, die zijn allemaal terug te voeren op één persoon. Uh, die inderdaad nu onderwerp van onderzoek is. Ja, maar jullie zijn van, allemaal verantwoordelijk. Niet die ene ja, persoon, ja, jullie maar, ook. Kijk, okay, er is dus, om te beginnen met de ISAFE-affaire, uh, uh, de verwachting is dat 80% van het uh, geld wat uh, volgens jouw idee een putje is verdwenen, terugkomt uh, op basis van de, het onderhandelingsresultaat dat het dus weer is, is geboekt. Wat niet wegneemt. Dat er natuurlijk wel ernstige vragen zijn gesteld, ook overigens, ten aanzien van de wijze waarop uh, de provincie met zijn... Uh, ...met zijn geld, hoe, de, hoe, hoe men dat belegt, voor zover dat geld er wel is, maar nog niet is besteed. Gedeputeerde Staten is afgetreden en vervolgens daarna is één of meerdere gedeputeerden gewoon weer teruggekomen... ...en heeft weer op het Rode Plus plaatsgenomen. Nou, ik vond dat ook een hele faux pas van, het, van, het, van gedeputeerde Staten, omdat namelijk door het aftreden de, de, de mogelijkheid verviel om de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren, de reden voor waar ze, waarom ze aftraden, om ze daarvoor in het openbaar te bevragen. Dat vond ik heel kwalijk en dat vind ik trouwens nog steeds. Oké, okay, ik ga even naar de VVD. Waarom ga ik stemmen volgende week? En nogmaals ja, even terugkomen op deze vraag. Ik wil, wil eerst, even, ik wil eerst even antwoord geven op de vraag die Pieter gesteld heeft. Uh, daar zijn natuurlijk in de afgelopen jaren zijn er dingen gebeurd en uh, dat heeft uh, niet alleen uh, betrekking... ...op Noord-Holland. Daar zijn meer provincies geweest die de vrouw ja, ingegaan zijn. Me even maar goed, laten we het tot Noord-Holland zeggen. Dan is de provincie Noord-Holland de afgelopen vier jaar... ...zeer genereus geweest voor de gemeente Zandvoort. Ondanks de problemen maar die Maar kan je, je met... antwoorden geven op mijn vragen? Hebben we zitten slapen in ja. de provincie? Uh, uh, nou, ik heb niet in de provincie gezeten. Nee? Er, zijn, er zijn natuurlijk... Je partijgenoten. Uh, uh, nou, ik denk, ik denk, en met name op het, uh, op het niveau van gedeputeerden... ...dat daar een heftige strijd geweest is uh, waarbij gedeputeerden niet hebben zitten slapen... ...en uh, alleen uh, aan het kortste eind getrokken hebben... Maar uh, is, men is absoluut daar zeer wakker geweest. En uh, dan wil ik toch ook mijn, uh, mijn uh, de zeer gewaardeerde uh, gedeputeerde Cornelis Mooi noemen. Die daar uh, denk ik uh, eervol gestreden heeft voor een, een schoon blazoen van GS. En uh, daar dan ook uh, een kopje onder is gegaan. En gezegd heeft van, nou ja, sorry, dan treed ik ook af. Mm -hmm. En ik denk dat dat een zeer eervolle wijze geweest is waarop hij zich als bestuurder heeft opgesteld. Ik heb toch gezien dat er één man terug is gekomen vanuit de CDA. En die is vier gaan ja, zitten daar. Ja, nou, daar ben ik niet verantwoordelijk voor, voor wat er in het CDA gebeurt. Ja, ik constateer alleen Ja, natuurlijk. Het is, uh, het is geen schoon oud Dat vind ik trouwens een heel verkeerd woord. Het is gewoon uh, niet goed gegaan deze vier jaar. En daar heeft natuurlijk ook de commissaris van de Koningin een uh, dikke vinger in de pap gehad. Nou, ik heb alle vertrouwen in de VVD, commissaris van de Koningin Johan. Remkes, die zeer streed is wat dit soort zaken... Snap, daar kom ik straks weer op terug. Ik ga even dus terug... geeft alle reden om te gaan stemmen. De... Ik ga naar Kees van Duursen. Waarom zou ik gaan stemmen als ik dit allemaal hoor? Uh, nou, Even terug op de ISAF-affaire. Uh, uh, de gedeputeerd doen hebben zich niet aan hun eigen procedures gehouden. Er is gewoon een, een duidelijke regelgeving binnen de provincie... hoe je netjes met het geld om moet gaan. En daar hebben ze zich niet aan gehouden... En het is inderdaad dan een kwestie waar... Eh, nou ja, alle gedeputeerden natuurlijk debet aan zijn. Ja, Hooymeier krijgt in principe de schuld... omdat het primair in zijn portefeuille zat. Maar ook alle andere gedeputeerden... Eh, hadden daarop moeten letten. Hadden dit niet toe moeten staan. En dat geldt ook eh, nou ja, voor mijn eigen commissaris van de Koningin. Die te veel in goed vertrouwen heeft gehandeld. Nu en nu vraagt wij... Ja. Je zegt gedeputeerden, maar alle leden van Provinciale Staten... zijn toch ook verantwoordelijk? Eh, Nee, in dit geval niet. Er is een, uh, laat ik het zo zeggen, een, uh, een mandaat aan de gedeputeerden om gewoon netjes uh, het geld te beheren volgens bepaalde regels. Maar de gedeputeerden hebben zich niet aan de regels gehouden. Mag, mag ik daar en dan korte termijn pas. Ja. Een, oké, een ja maak, nou, wanneer kom je dan als uh, als lid van de provinciale staat erachter, pas later als je ziet waar het geld belegd is en als het fout gegaan is. Kijk. En dat is nou even jammer, je kan wel een controlerende functie uitvoeren. Maar het is al gebeurd in, dat, in dit geval. Ja, had het, had het niet ingestort, had iedereen het geweldig gevonden. Oeshie. Uh, ja, goedemorgen, heren en uh, allemaal. Um, natuurlijk klopt het. Uh, de gedeputeerde is verdwenen. naar aanleiding van die ISAFE. En de PvdA is een van de partijen geweest die heel duidelijk gesteld heeft. Dat ook de commissaris van de koningin moest vertrekken. Omdat wij vinden dat ook hij niet uh, zonder blaam is. Ik bedoel, daar moet hij van geweten hebben. En het kan niet zo zijn dat uh, gedeputeerde vertrekt. En de commissaris blijft zitten. Dus uh, nou ja, uiteindelijk heeft hij aan het kortste eindje getrokken en is weggegaan. Even uh, op... Uh, um... Op Wilfred uh, te komen. Ik heb ook best vertrouwen in uh, de nieuwe commissaris van de Koningin. Dus laat ik daar even duidelijk in zijn. Um, of de rest geslapen heeft, ik denk het wel een beetje. Ik denk dat we daar met z'n allen gezeten hebben en het hebben laten gebeuren. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. En, uh... en waarom moet ik gaan stemmen? Nou, je moet zeker gaan stemmen op dit moment. Omdat uh, de PvdA heeft een heel goed programma heeft. Uh, nou, daar komen we straks op. Maar uh, sowieso, uh, stemrecht moet je nemen. Dat krijgen we. En uh, dat moeten we zeker nemen. Dus maar we op... moeten gaan stemmen en goed gaan kijken op welke partij. Uh, um, Bruno Bouwberg Wilson wilde reageren op Kees van Deus. Ja, uh, en dat had te maken met het feit dat men heeft zich uh, niet gehouden aan de, aan de opdracht. Waar het betreft het bankieren. En dat is dus niet, niet juist. Want uh, we hebben natuurlijk de, wel de opdracht gegeven als als provinciale staten om het geld wat daarvoor in aanmerking komt tegen zo hoog mogelijk percentage rente te beleggen. Daar wordt ook nog gedeputeerde op afgerekend. Maar wat niet is gebeurd, is dat er niet tijdig is gereageerd op signalen uit de merk dat het misging in ISAF. En daarom is er dus nu een verandering gekomen wat betreft de wijze waarop geld wordt belegd. En we doen dus nu dat staatsbankieren. En dat is een hele veilige manier. De gemeente Zandvoort doet dat overigens ook. En dat betekent maar dat in feite dat er wel lessen zijn getrokken. Ja, maar er zijn wel lessen getrokken uit hetgeen wat er is voorgevallen. En er was ook nog een vraag van waarom zou ik nou in het licht van deze gebeurtenissen op uh, uh, gaan stemmen. Nou, ik zou dat zeker doen. Want de provinciale staat doet iets meer dan alleen maar geld wat op het, het enig moment nog niet geïnvesteerd wordt beleggen. En dat is namelijk de zorg voor 625 kilometer provinciale wegen. Of 200 daar komen we zo meteen op. de vaarwegen. Ja, maar dat komen we zo meteen op. Of 390 km fietswaarden Dat is de inhoud van diverse stellingen. Ik wil even terug. Ja. Ik heb vorige week aan alle fractievoorzitters uh, van alle partijen in de Tweede Kamer een mail gestuurd. Waar gaat dit over deze verkiezingen? Want ik hoor in de debatten alleen maar over Eerste Kamer. Ja. Ja, correct. Hoe, hoe denken jullie daarover? We gaan naar Kees van Deursen. Ja, dat is een afgeleide, dat is een ik zeggen, Nou, het is een, een hoofdproduct ja, bij, de, bij is, de debatten. Kijk, als je even heel, moet je even 150 jaar terug toen ooit het staatsbestel gemaakt is. Toen moest er een Eerste Kamer komen die eigenlijk de grondwet beheer, beheerde. Uh, en nu ook de, de wetgeving toetst en de procedures toetst. En die is toen ondergebracht, dat dus was vroeger de adel die er mocht zitten in de Eerste Kamer. En nu is het de provincie. En eigenlijk is al die jaren, is de provincie heeft ze werk kunnen doen... En stuurde uh, en koos de Eerste Kamer. Maar nu is het in ene zo dat die Eerste Kamer in het landelijk debat plotseling veel belangrijker geworden is. Ik vind het een jammerlijke zaak. Dat, uh, we zijn met een lokale verkiezing bezig en die moet je lokaal houden. Wat vindt de PvdA ervan? Nou, ik sluit me aan bij de woorden van meneer Van Deursen. En, uh, daarbij wil ik nog een keer zeggen dat uh, de regering op dit moment natuurlijk uh, alles uh, eraan doet... om te proberen om binnen de provincie... ...ook genoeg stemmen te krijgen. En uh, als ik het zie op de televisie... ...dan denk ik altijd van ja... ...jullie zijn nu eigenlijk landelijk bezig... ...om, om provinciaal te proberen de stemmen binnen te halen. Omdat ik ben, bang ben dat uh, de bevolking niet echt het verschil ziet... ...en de provincie te weinig naar buiten treedt... ...met, uh, met hun verkiezingsprogramma. De VVD. Staat voor je. Ja, ik heb een eigen microfoon, wat een luxe. En een stoel. Ik had het moeten weten, dan had ik kunnen interromperen. Uh. Ja, uh, los van de, de, de nationale politieke verhoudingen die nu een hele grote rol spelen bij deze verkiezingen, moeten we natuurlijk wel beseffen dat uh, de provincie nog steeds een gegeven is. En met dat gegeven kan ik zeggen dat Zandvoort behoorlijk geprofiteerd heeft van uh, de inspanningen van uh, gedeputeerde staten en ook provinciale staten die dat heeft moeten sanctioneren de afgelopen vier jaar. En ik denk dat de komende vier jaar dat we daar ook van kunnen profiteren. Het, de provincie is een gegeven. Dus ik zou nogmaals zeggen, ga wel stemmen. Absoluut, want Zandvoort heeft daar ook grote belangen. Bruno, nog één keer? En dan niet meer. Dan, dan sluiten ja. we, ja. ja. nee, sluit we de algemene ronde af. Nou, het is zo dat op het moment je gewoon kijkt, wat is de functie van de Eerste Kamer? Dan is dat een chambre de reflexion. Even Nederlands. Het is dus een kamer waarin men reflecteert. Dus niet in de waan van de dag reageert. Maar gewoon een visie geeft op de, op, de, op de correctheid van de wetgeving. En de uitvoerbaarheid ervan. En wat er nu wordt geïntroduceerd als gevolg van de politieke verhoudingen. Dat is dat men de Eerste Kamer min of meer gaat gebruiken als een tweede instantie. Als dus een soort tweede, tweede kamer. Om het regeringsbeleid te toetsen. Uh, respectievelijk, als je oppositie bent uh, af, af, te, uh, af te weren. En dat is natuurlijk volledig in tegenspraak met het, met het doel van de Eerste Kamer. Uh, Oké, okay, dit was de eerste algemene ronde. We gaan even een plaatje, even muziek. Middel of the road met Sacramento en aan tafel zitten we met Bruno bouwberg Wilson, met Wilfred Tates, met Oesje Rietkerk en Kees van Deursen. En we gaan eens praten over de programma's die ze hebben. En dat doen we heel kort, want we gaan naar het nieuws toe. Eén minuut voor alle vier over de bereikbaarheid. Ik begin weer bij Bruno bouwberg Wilson. Wel bedankt. Het is zo dat de bereikbaarheid in Zuid-Kennemerland intussen door de verschillende wethouders vanuit de regio is opgepakt. En ik heb dat meegenomen, dat zijn de, de wethouders Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem, Haarlem, Lienerspaar Wouden en Heemsteden. En die hebben een gezamenlijke visie op de bereikbaarheid door samenwerking in Zuid-Kendermeland uitgebracht. En ik denk dat daar de provincie een heel belangrijke uh, functie in heeft en ook zou moeten pakken. Wanneer zie ik effect? Nou, dat zie je niet van vandaag op morgen, Pieter. Want dan hebben we het bijvoorbeeld over de aanleg van de Randweg Zuid rond Haarlem. Daar wordt we dus al 60 jaar over gepraat. Precies, waar we in de hele regio ontzettend veel behoefte aan hebben. De provincie heeft daar ontzettend geïnvesteerd in zo'n soortgelijke ringweg rond Alkmaar. En dat moet nu hier ook gaan gebeuren. Wilfried Tatus, VVD. Uh, als we het even betrekken op Zandvoort, dan moet ik zeggen dat Zandvoort heel behoorlijk bereikbaar is. Er zijn momenten dat dat niet het geval is, maar de problemen die zitten als je Zandvoort uitkomt of voordat je Zandvoort in kan komen. Nou, dat is datgene wat uh, Bruno hier aanhaalt. Daar wordt hard aan gewerkt en dat zijn eigenlijk alle partijen eens. Alleen wat noodzakelijk is, is dat ook de gemeente daar van harte mee instemmen. Is dat niet van harte, dan stagneert dit project en uh, dat zou erg jammer zijn. Goeie Riedekerk, P van de A. Uh, nou, ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Maar ik wil er nog even bij zeggen dat ik het heel belangrijk vind... dat er hier in de omgeving en vooral Kennemerland... goed gekeken wordt naar fietspaden. Veilige fietspaden. Fietspaden waar kinderen veilig over naar school kunnen. En wat er gebeuren, nog steeds, veel te veel ongelukken. En de bereikbaarheid naar nou, het achterland. Middels openbaar vervoer. Vind ik sowieso een pre GroenLinks, Kees van Deursen. Nou, dank u. Ik ben het zwaar een keer met uh, meneer eens. Uh, Zandvoort nou, is mag. normaal gesproken nee. gewoon goed bereikbaar. Uh, ja. In het kijk, verleden kijk, uh, hadden, we een verkeerd, hadden we het imago dat Zandvoort niet te bereiken was. Uh, maar jarenlang hebben alle wegen in de omgeving op de schop gelegen. En op het ogenblik is er een ik zeggen, relatieve rust in, in de wegenbouw. Wanneer zijn we niet bereikbaar? Dat is op piekdagen. En ik denk dat je op piekdagen gewoon de wegen slimmer moet gebruiken beter moet roteren en voor de echte piek, goed openbaar vervoer met één trein kan je vreselijk veel mensen tegelijk met in- en uitbrengen gaat de, dus, de provincie dat doen? Als het GroenLinks, GroenLinks daarvoor? als GroenLinks ligt wel ja en daar staan wij voor dus we zitten niet te zoeken naar meer asfalt we zoeken wel naar beter en slimmer gebruik van de bestaande infrastructuur dit was het eerste uur Pieter, ja. of heb je nog een nabrander? Nee, nee, ja, ik heb een heleboel nabranders, maar daar komen we in het tweede uur op terug. Dus blijf aan uw toestel hangen. Want uh, we zitten hier met uh, politieke. Uh... Ja, toch belangrijke mensen die weten wat er in de provincie gebeurt. Uh, een van die uh, komt in ieder geval in uh, de Provinciale Staten. Dan praten we over Bruno Bouwer-Hilsen. Maar er staan vier kandidaten uit Stampert op de lijst. Ook Kees van Deurzen. Mag ik je daar dus, houden, Pieter? Dus, uh, het wordt uh, het uur ga ik belangrijk genoeg. We gaan uh, luisteren naar uh, Anita Meijer. Why? Tell me why? En dan luisteren we naar het nieuws.